uur. Jan van der Putten met het NOW is zonder veel resultaat beëindigd. Er zouden afspraken worden gemaakt om het verzet tegen president Assad meer structuur te geven. Maar Koerdische afgevaardigden vertrokken met ruzie en er werd gevochten. De slotverklaring was weinig meer dan een oproep aan president Assad om te stoppen met het geweld. De kustwacht van Colombia heeft 16 schipbreukelingen gered, onder wie een Nederlander. Ze zaten op een cruiseschip dat lek sloeg op de Caribische zee, 45 mijl uit de kust van Cartagena. Het schip zonk en de toeristen werden opgepikt door de kustwacht. Voor zij bekend mankeren ze weinig. Behalve de Nederlander waren Australiërs, Duitsers, Amerikanen, Nooren, een Pool en een Panamees aan boord. Tom Cruise is op dit moment de best bestverdienende acteur ter wereld. Hij staat op nummer 1 in de Forbes Top 100 met een jaarinkomen van een kleine 60 miljoen euro. Cruise verdiende veel geld met deel 4 van Mission Impossible. De vorige nummer 1, Leonardo DiCaprio en komiek M. Sandler staan op een gedeelde tweede plaats met bijna 30 miljoen. In Londen is de schilderij van Rembrandt geveild voor ruim 10 miljoen euro. Het doek Man met Halsstuk en Hoed komt uit de collectie van de kunstverzamelaars Pieter en Olga Dreesman. De Engelse voetbalclub Manchester United wil naar de beurs in New York. De club met sterrenspelers als Wayne Rooney en Ryan Giggs heeft zich ingeschreven voor een beursnotering. De Amerikaanse eigenaar Malcolm Glazer wil zo de torenhoge schulden saneren. Op 31 maart had Manchester United ruim 500 miljoen euro schuld. De beursgang moet 80 miljoen euro opleveren. De club overwoog al langer om naar de beurs te gaan. Vorig jaar schreef Manchester United zich in in Singapore. Daar kreeg de club ook goedkeuring, maar de plannen werden toen niet doorgezet. Het weer eerst bewolkt en vanmiddag zon, maar ook enkele regen- of onweersbuien. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A12 tussen Utrecht en Arnhem, Op de A30 tussen Ede en Barneveld.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 Shi di di di di di ba ba, Shi di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 Teléfono suena mi pana se queja la cosa va mal la vida le pesa que vivir así ya no le interesa que se irá si no vale la pena se perdió la moza acabó la fiesta ya no anda el moto que empuja a la tierra la vida es un chiste con triste final el futuro no existe pero yo le digo bonito todo me parece bonito bonito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 Bonito, qué bonito que te va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 Wat bonito que dag! Wat een mooie dag! Wat een bonito que Wat een mooie dag! Wat een mooie bonito Wat een mooie qué bonito que te dag! Wat bonito mooie dag! Wat een mooie dag! Wat een bonito que Wat een mooie dag!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 Si ce soir, j'ai envie de me casser la ja Ik zal En dat je aan en dat je en dat je en dat je aan het licht bent, en je en dat je aan je aan het licht en je Ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Ik wil fermer ma gueule. Ik ce soir, niet meer. Ik wil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 Bar closes and feel like falling down. I'll carry you home tonight.